Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een op de vijf mannen in Nederland tussen de 16 en 35 jaar... vindt het bij verkrachting een verzachtende omstandigheid... als een vrouw niet duidelijk nee heeft gezegd. Dat blijkt uit een onderzoek van INO Research... in opdracht van Amnesty International. Aanleiding voor het onderzoek is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Hij wil seks tegen de wil als nieuw delict opnemen in de wet... Volgens de huidige wet is er pas sprake van verkrachting als geweld of dwang bewezen kan worden. Maar soms is dat niet mogelijk omdat het slachtoffer zich niet kan of durft te verzetten. Uit het onderzoek van Amnesty blijkt dat 84% van de ondervraagden vindt... dat er nooit verzachtende omstandigheden zijn voor verkrachting. Om sneller een vaccin tegen corona te ontwikkelen... moeten de regels voor genetische manipulatie tijdelijk worden versoepeld, vindt de Europese Commissie. Volgens Eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen. Ze roept het Europees Parlement en de Europese Raad op het voorstel voor de versoepeling snel goed te keuren, zodat het nog voor de zomer van kracht wordt. Het Europees Parlement is verdeeld. Om bezwaren weg te nemen wil de Commissie de regels alleen tijdelijk versoepelen voor een vaccin en medicijnen tegen COVID-19. Wereldwijd zijn nu meer dan 500.000 mensen overleden aan het coronavirus... blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University. De Verenigde Staten tellen de meeste coronadoden. Daar overleden meer dan 125.000 mensen... gevolgd door Brazilië met meer dan 57.000 sterfgevallen. Het werkelijke dodental ligt veel hoger... omdat er ook mensen overlijden aan COVID-19 zonder dat ze zijn getest. Bij vliegtuigmaker Airbus verdwijnen de komende twee jaar duizenden banen. vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus. Het Europese bedrijf verlaagt de productie met 40%. Topman FORI verwacht dat de productie pas eind volgend jaar terug is op het oude niveau. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. en hier en daar kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 3. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 WAIT ZFM really met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. I love you from the bottom of my pencil case I love you with the songs I Right a forget your name, Jennifer, I Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name, Jennifer, I Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa, Sue, Deborah, yourself say. www.zfmzandvoort.nl